De nachtegaal Er was eens een nachtegaal in een kristallen kooi. De nachtegaal was van een rijke Persische koopman... ...die niets fijner vond dan naar het gezang van de nachtegaal te luisteren. Soms zong som de nachtegaal een droevig lied. Maar dan deed de koopman alsof hij het niet hoorde. Hij dacht, waarom zou mijn nachtegaal een droevig lied zingen... Ze heeft alles wat haar hartje begeert. Ik ben ervan overtuigd dat ze de gelukkigste vogel in Persie is. Op een dag zei de koopman tegen de nachtegaal... dat hij op reis zou gaan om zijde en reukwater te kopen. Dan kwam hij altijd door het bos waar de nachtegaal vroeger had gewoond. Het was een prachtig bos waar tussen de bomen duizenden witte bloemen groeiden. De koopman vroeg aan de nachtegaal... Is er iets dat ik tegen je broers en zusters in het bos kan zeggen? Zeg hen maar dat ik het goed maak, zei de nachtegaal... en vraag of ze soms een boodschap voor mij hebben. Toen de koopman weer terug was van zijn reis... ging hij meteen naar de kooi en zei... Ik heb aan een van je broers gevraagd of hij misschien een boodschap voor je had. Maar hij zei niets. In plaats daarvan liet hij zich op de grond vallen en bleef doodstil tussen de bloemen liggen. Ik raapte hem op en omdat hij niet meer bewoog, dacht ik dat hij dood was. Ik legde hem dus voorzichtig op de grond, maar opeens vloog hij op. Ik riep hem nog na, maar hij zei niets. Ik denk dat je broers en zusters je vergeten zijn. De nachtegaal was heel bedroefd. Ze wilde niet meer eten of drinken. De volgende morgen vond de koopman haar op de bodem van de kooi. Ze bewoog niet meer. De koopman haalde haar uit de kooi en streek zachtjes over haar veertjes. Hij dacht dat de nachtegaal dood was. Verdrietig liep de koopman naar buiten en legde de nachtegaal in het gras. Na een poosje ging de koopman weer naar binnen. Bij de deur van het huis keek hij nog eenmaal achterom. Tot zijn verbazing zag hij dat de nachtegaal bewoog. Ze tilde haar kopje op en knipperde met haar oogjes. Toen ging haar snaveltje open en ze begon te zingen. Eerst zachtjes, maar daarna steeds luider. En terwijl ze omhoog vloog, zong ze... Vaarwel, ik heb de boodschap van mijn broer begrepen. Hij wilde me duidelijk maken dat de nachtegaal niet in een kooi thuis hoort, maar in de vrije natuur. En toen vloog ze weg, terug naar het bos waar ze geboren was.